Middernacht, het begin van zaterdag 6 april. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Portugal mag verschillende bezuinigingen niet uitvoeren. Het Constitutionele Hof heeft er een streep door gezet... omdat de maatregelen strijdig zijn met de grondwet. Het gaat om bezuinigingen die alleen ambtenaren, gepensioneerden... en uitkeringsgerechtigden treffen. Werknemers in de particuliere sector worden niet getroffen. Volgens het Constitutionele Hof is dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De centrumrechtse regering van premier Curio wilde met de maatregelen 1,4 miljard euro besparen. Die bezuiniging is nodig om te voldoen aan de voorwaarden voor de Europese noodlening die Portugal twee jaar geleden kreeg. Het Portugese kabinet komt de komende dag bijeen voor spoedberaad. Bij de cyberaanval, waar Nederlandse banken de afgelopen dag... het slachtoffer van waren, werd een nieuwe methode ingezet. De aanvallers probeerden ook in te loggen. Wat bij een DDoS-aanval niet vaak voorkomt. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. Bij een DDoS-aanval bestoken internetcriminelen... hun slachtoffer met zoveel aanvragen dat een website onbereikbaar wordt. Normaal gesproken blijft het daarbij. Maar de computers die vandaag de banken aanvielen... vulden ook een gebruikersnaam en wachtwoord in bij Ideal.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 De wielrenner werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht... waar hij overleed. De politie heeft de bestuurder van de tractor aangehouden. Het weer, vannacht droog, minimaal rond het vriespunt. Overdag vanuit het noorden steeds meer zon. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Guilaine Plach. Vroege ochtend, natte sneeuw, erg nerveus onderweg naar het stadhuis voor het allereerste vredesoverleg. Als ik de ruïnes van het ingestorte middenschip van onze domkerk passeer, hoor ik een vreemd geluid. Net als de lieden om me heen, kijk ik omhoog. Het is het carillon. Ons carillon speelt weer. Ze klinkt wat roestig na al die jaren van opgedrongen stilte. Het moet de kiel schrapen. Wij staan stil en luisteren. En dan pas besef ik wat wij zo lang hebben gemist. Pas getekend Everard Harskamp, secretaris van de stad Utrecht. De dato 29 januari 1712. Renger de Bruin, conservator van stadsgeschiedenis van het Centraal Museum in Utrecht. Waarom mocht dat carillon na zoveel jaar kennelijk in één keer weer klinken? Nou, ik denk dat dat van het carillon een beetje een, een vrijheid van de auteur is. Dat is in ieder geval wel nieuw voor mij. Maar... Uh... Wat wel een feit is, is dat er heel veel cultuuruitingen in het Utrecht van de vroege 18e eeuw verboden waren. Al sinds, sinds Utrecht gereformeerd werd aan het eind van de 16e eeuw, was bijvoorbeeld toneel verboden. Het toneel werd als iets heel zonders gezien. En tegen gelegenheid van de uh, vredesonderhandelingen in Utrecht, die inderdaad op 29 januari 1712 begonnen, werd dat toneelverbod bijvoorbeeld tijdelijk opgeschort, zodat de. Diplomaten die uit heel Europa waren toegestroomd, zich konden vermaken. En Utrechters dus konden er ook wel mee profiteren. Ja, want het was het begin van de onderhandelingen. En na meer dan een jaar onderhandelen was het dan zover. In april 1713, de Vrede van Utrecht werd getekend. Dat is deze maand, dus 300 jaar geleden. Nou, het wordt groots gevierd als je Utrecht inloopt. Zeker in de museumbuurt, daar zie je allemaal vlaggetjes en dingen hangen van de festiviteiten. In het Centraal Museum is er een speciale tentoonstelling in vredesnaam. Het is bijzonder, uh, Renger, iedereen kent het wel, de naam, de Vrede van Utrecht... maar toch weten heel veel mensen nou niet wat het ook alweer is. Ja, het is een uh, vaak toch onbekend uh, begrip. Het wordt nogal eens verward met de Unie van Utrecht. Um, de Vrede van Utrecht is eigenlijk een heel belangrijk verdrag. En je kunt het toch wel als een keerpunt in de Europese en zelfs in de wereldgeschiedenis beschouwen. In Engeland is het ook een heel bekend feit... Maar in Nederland niet. Nee, in, in het buitenland zeggen ze Utrecht... oh, dat is van de vrede van Utrecht? Ja, ik ben En in ons eigen land? Ja, Weet inderdaad. Kijk, ik ben, keek, ik ben uh, een aantal maanden geleden door de BBC geïnterviewd... en die journalist die zei... die uh, was voor het eerst van zijn leven in Utrecht. Hij had ook eigenlijk geen idee wat Utrecht was... maar de Treaty of Utrecht kende die. Ja. En het is geen ene verdrag, hè? Het zijn verschillende ja, verdragen. Ja, klopt. Het is, niet, het is niet één verdrag waar... zoals het verdrag van Versailles... waar allerlei oorlogvoerende partijen... Uh, een handtekening ondergezet hebben, maar het is dus een serie bilaterale verdragen. Dus Frankrijk-Nederland, Frankrijk-Engeland, uh, Engeland-Spanje, Nederland-Spanje, Frankrijk-Pruisen, ga zo maar door. Dus alles bij elkaar van een stuk of twintig die ook niet allemaal in Utrecht zijn ondertekend, maar de meeste wel. De belangrijkste ook. En daarom staat het ook echt bekend als de Vrede van Utrecht. Ja, 300 jaar geleden dus. En daarom ben jij hier om daar vannacht uh, over te praten. De komende twee uur reizen wij samen dus met mijn gast, met Renger de Bruin... de conservator, door de expositie. En daarmee dus ook door de geschiedenis van de Vrede van Utrecht. Als u nou een vraag heeft, in het tweede uur hebben we daar alle tijd voor. Want Renger blijft gelukkig hier tot twee uur. U kunt hem alvast mailen naar casaluna.ncrv.nl of twitteren met hashtag Casaluna. Later, laten we door de expositie heen gaan wandelen. Hard gewerkt zie ik om de laatste puntjes op de i te zetten. Want de expositie gaat natuurlijk pas 12 april echt ja. open. Maar ik zie wel meteen uh, op de muren zijn allemaal prachtige citaten of, of spreuken gezet. Eentje, is godsdienstvrijheid een voorwaarde voor vrede? Met de schilderijen daarbij van, wat is het, volgens mij Maarten Luther en Calvijn. Ja. ja, dus uh, we beginnen met uh, portretten van Luther en Calvijn. Want we willen die vrede van Utrecht neerzetten als een keerpunt in de Europese geschiedenis. Uh, als einde van de periode van godsdienstoorlogen... en de strijd om almacht in Europa. Dat was heel sterk met elkaar verbonden... door het optreden van Luther en Calvin raakt de katholieke eenheid... verstoord vanuit katholiek perspectief. En er waren vorsten zoals Karel V en Philips II... en veel later Lodewijk XIV die probeerden de katholieke eenheid in Europa te herstellen... en dan onder hun leiding. Dat zou dus betekenen dat Europa ook onder het gezag van Habsburgers... en later onder het gezag van de Franse Bourbons zouden komen. Nou, daar zijn tegenkrachten, protestanten die zich daar tegenveren... maar bijvoorbeeld ook katholieke vorsten... die niet die almacht van eerst de Habsburgers... en later Lodewijk XIV 14 accepteren. Dus die gaan de strijd aan met elkaar? Ja. En dan krijg je het, het verschil tussen de protestanten en tussen de katholieken. Het is ook een prachtig schilderij, hè. in een weegschaal, waar alles ja. op een weegschaaltje we wordt. We hebben gelegd. dus in, die, uh, in de eerste zaal van de tentoonstelling hebben we een satirisch schilderij uit het Katharijnen Waar je dus protestanten aan de ene kant en katholieken aan de andere kant. En dan zie je dus de liturgische voorwerpen van de katholieken in de weegschaal liggen. Er zijn er wel en, heel wat meer. En dan dan dat zijn wel heel veel. <laughs> en uh, de. Uh, in de protestantse weegschaal ligt alleen de Bijbel, maar die is een stuk zwaarder. Nou, in de vitrines daar precies tegenover... hebben we dus ook een hele grote vitrine met allemaal liturgische voorwerpen... uit de uh, 17e eeuw, geleend van het Katharijnenconvent. En in de vitrine daarnaast, dat is een hele platte, lage vitrine... met daarin een psalmboek, uh, in de bereiding van Datheen, een statenbijbel... En twee avondmaalsbekers. En dat was het? Ja, dat ja. was het. Ja. Dus dat die, die, die schilderijen en, uh, en die vitrines die corresponderen met elkaar. Ja. En wat is daar de Vrede van Utrecht aan? Nou, de Vrede van Utrecht is, maakt dan 200 jaar later... een einde aan die periode van godsdienstoorlogen. Dus de Vrede van Utrecht is het einde van de Spaanse Successieoorlog. Maar die Spaanse Successieoorlog kun je zien als de laatste... in een hele reeks van oorlogen die gaan over godsdienst en over almacht in Europa. Ja. Is er sprake van een machtsevenwicht in Europa? Want vaak wordt er gekeken volgens mij naar die macht... En niet ja. zozeer naar de religieuze twisten ja. die er dus ook waren. In en, en dat, dat was uh, heel sterk met elkaar verbonden. En uh, heel lang heeft men dat dus eigenlijk als... Ja, bijna onbegrijpelijk gevonden... dat mensen zo ver gingen voor religie. En je ziet, na de verheden van Utrecht, zie je religie als reden voor oorlog al heel lang niet meer. De, de, de, de oorlogen van de Franse revolutie en de beide wereldoorlogen... hadden gewoon niks met, uh, met religie te maken. Ja, en eigenlijk is dat pas uh, de laatste twintig jaar weer terug. Dan zie je dus met het Joegoslavië-conflict en uh, 9-11... Daar, daar zie je dus uh, religie als, als, uh, als, uh, als oorzaak van oorlog weer terugkomen. Volgens mij gaan we dat de komende twee uur wel vaker zien. Dat er best parallellen naar het heden zijn... Ook Qua politieke verhoudingen, qua hoe wij als Nederland ons op, nu opstellen. en toen als republiek hebben opgesteld. daar zitten wel overeenkomsten in. Hè? Ja, je kunt, je kunt allerlei, allerlei overeenkomsten zien. Je kunt dus uh, zich het, het systeem. wat het statussysteem. wat de, de. de vrede een tijd lang na de vrede van Utrecht bewaard heeft kun je toch wel in zekere zin met de Europese Unie vergelijken. Het is natuurlijk niet hetzelfde. Maar je ziet dus in die verdragsteksten, maar ook in literatuur eromheen... uit de tijd zelf, uh, van ja, die Europese landen moeten samenwerken... en die moeten samen de vrede bewaren. En je ziet ook dat in de eerste tien, twintig jaar na de vrede van Utrecht... als er een conflict dreigt, dat Europese landen samenkomen... om het conflict te bezweren. Ja. Dan zit ik als ik die vitrine in kijk, die katholieke vitrine. Daar zitten daar rechts achterin, dat is een enorm glimmend iets, want ik neem aan dat allemaal oude dingen zijn in ja, het museum. Ja, ja, het zijn dus uh, uh, dat is een een monstrans en een en een wierookvat. Maar dat wierookvat, dat is dus enorm glimmend. Dat ja, dat glimt dat het is gemaakt. Oh? Dat is Hoezo namelijk dat? Werd, die is ook later gekomen. Die is vandaag ook uh, uh, pas in de vitrine geplaatst, terwijl al die andere voorwerpen een week geleden zijn geplaatst. En die is deze, dit wie er ook vat, is geen eigendom van het Convent, maar van een, uh, van een kerk. En die uh, is recentelijk gebruikt en, uh, en nu weer schoongemaakt. Oh, echt waar, die dingen ja. worden echt nog gebruikt gewoon. Ja, als het dus, kijk, als het eigendom van een museum is, dan gebeurt het natuurlijk niet. Nee. Maar uh, als het een bruikleen is aan het museum, dan kan de, de bruik, bruikleengever eisen dat ze het uh, tijdelijk terug hebben. En zo hebben jullie overal en nergens... Vanuit heel Europa eigenlijk alle voorwerpen en kunstwerken, schilderijen verzameld. Ja, we hebben dus uh, in totaal 46 bruikleengevers En dan de 47 ste zijn wij zelf. Dus we hebben ook nog flink wat voorwerpen uit de eigen collectie. Maar 46 extern... Veel uit Nederland, maar ook uit uh, Duitsland, Zwitserland, België, Frankrijk, Engeland. En dus dan de afgelopen anderhalve week zijn dan dus voortdurend vrachtwagens komen aanrijden. Dus vorige week donderdag kwam dan de vrachtwagen uit Versailles aanrijden. En die had ook voorwerpen uit andere Franse musea meegenomen. En uh, nou, deze week is een uh, vrachtwagen uit Londen gekomen en een uit München. En... Wat hoor je daar heel blij van? Je het, is, een het is hele het is grote heel glimlach het, op je gezicht. Het, het, het, is, het is heel erg leuk en het is ook het contact met. Uh... Uh, met de buitenlandse collega's. Nou, wat ook, wel, gewoon ook, ook voor onze technische dienst wel ontzettend leuk was... Dat, dat ze dan zeggen van, wat oh, zijn jullie professioneel. En nou, We hebben dus een, een van onze mensen van de technische dienst... is echt een gespecialiseerde art -handler. En als je dan ziet hoe hij omgaat met zo'n beeldje uit Versailles... Dus is een, Prachtig marmer beeld uit het Château de Versailles. Uh, waar Lodewijk XIV in de ketterij vertrapt. Dus dat past helemaal in de boodschap van ons museum. Nou ja, van, van onze tentoonstelling. Nou dat konden we gelukkig krijgen uit Versailles. Nou dan, en als je dan ziet dat de. Dat die collega uit, uh, uit Verzaaien erbij staat en tegen mij zegt van oh God, dat pakken jullie ontzettend goed aan. En dat we daar gewoon echt vol bewondering staan te kijken hoe onze mensen zo'n uh, heel kwetsbaar beeld heel voorzichtig op die sokkel schuiven. Ja, ja, mooi is dat? Zullen we de religie achter ons laten ja. naar de volgende ruimte gaan? Eens kijken wat we daar gaan vinden. Het heeft ook helemaal met die Vrede van Utrecht te maken. Dit, arenger. Ja, dit is het, het Utrecht, het deum van, van Hendel. Dus, uh, Hendel, Duitse componist die in, die in Londen woonde. En die was goed op de hoogte van het, uh, de, het, de gunstige voortgang van de vredesonderhandelingen. En die uh, ging vast schrijven. En toen het verdrag op 11 april uh, 1713 uh, werd getekend... had hij een uh, mooi stuk muziek klaar. En, uh, dat kon uh, kort daarna worden uitgevoerd in St. pauls Cathedral. Ja, in dit geval, nu, uh, waar we nu naar luisteren, vertolkt door de Nederlandse machtvereniging. Ja. Die, het, uh, die het prachtig doet. Er staat hier op de muur, naar wie gaat de erfenis? Ja, dus dat is een... Uh... Dat gaat over macht. Dat gaat, dat... Over, dat gaat over macht, maar staat ook weer niet los van, helemaal van die religie. Uh, die vraag gaat over waar de Spaanse erfenis naartoe gaat. Dus... Na een hele reeks van oorlogen tussen Lodewijk XIV en de stadhouder koning Willem III... van de Republiek, de Nederlanden en, en en Engeland... Uh, leek Lodewijk XIV te zijn ingedampt. Zijn steven om Europa weer katholiek te maken en onder Franse dominantie te brengen... leek te zijn ingedampt bij de vredes van Nijmegen en van Rijswijk. Was hij een beetje moe gestreden? Of? Lodewijk XIV, nou ja, die, eh, het lukte hem gewoon niet, doordat dus een aantal katholieke vorsten... Uh, zo bang voor hem waren, zoals de, de Duitse keizer, die die aanspraak op zijn katholieke solidariteit. van ja, je, je, je, je kunt toch niet met ketters gaan zitten samenwerken. En, maar die, die, die, die man had uh, wel door dat Loderijk XIV uh, die katholieke eenheid wel onder zijn leiding wilde herstellen. Nou, dat zag die Duitse keizer niet zitten. En zelfs de zeer katholieke Koning van Spanje was daar benauwd voor. Dus die werkte met Willem III de samen. Nou, dus dat totale bondgenootschap was sterk genoeg... om Lodewijk XIV in te dammen. Uh, maar toen die, vooral die Spaanse koning uh, Karel II... Uh, een zielig product van generatieslange intelt in het Huis Habsburg. Uh, die. Uh, Spreekt tot de verbeelding, dit? Ja, dat, we hebben ook een heel treurig schilderij uit Berlijn. Oh. dat hij er echt heel zielig uitziet. Die, hij stond in de tijd bekend ook als een imbecile. wat zowel op zijn geestelijke als zijn lichamelijke gezondheid uh, duidde. Maar ja, het was wel duidelijk dat deze man kinderloos zou gaan overlijden. En nou ja, dan is de vraag: waar gaat die erfenis naartoe? Want die mensen waren allemaal familie van elkaar. En zowel Lodewijk XIV als de Duitse Keizer waren getrouwd geweest met zussen van uh, Karel II. En die zouden dus, konden dus allebei een. Een claim op die erfenis leggen. Nou, die die uh, eerste echtgenote van Lodewijk XIV had weliswaar afstand gedaan... van haar echter, maar dat besteedt Lodewijk XIV dan weer. En was het de vraag, waar gaat dat naartoe? En het was niet alleen Spanje, maar ook grote delen van Italië... de zuidelijke Nederlanden, zeg huidige België Luxemburg. En dan al die koloniën dus in, in Amerika en nee, in, dus in de Filipijnen. Er stond nogal wat op het spel. Er stond heel veel ja, op het spel. Ja. Nou, als dat als die erfenis naar Lodewijk XIV zou gaan... of naar zijn oudste zoon... en de Spaanse en de Franse kroon zouden met elkaar verenigd worden... dan was er een gigantisch machtblok ontstaan. Ja. En dan kon Lodewijk XIV zijn ideaal van een katholieke Europa... onder zijn leiding alsnog realiseren. Dus dat ging niet gebeuren? Nee, nou ja, dat, dat was dus de vraag van... Uh, uh, wat gaan we doen? En Willem III die heeft dus echt van alles geprobeerd om wat te voorkomen. Hij heeft dus ook een verdelingsverdrag voorgesteld. Hij heeft een compromis-kandidaat ervoor ge ge geschoven. Maar ja, goed, die ging nog weer eerder dood dan de, dan, dan, de, dan de Spaanse koning. Dus dan, wat gebeurt er? En, en als dan die Karel II eindelijk overlijdt... hij was nog maar 38, maar zijn dood werd al lang verwacht... dan wordt zijn testament geopend... en dan blijkt hij de tweede kleinzoon van Lodewijk XIV... tot universeel erfgenaam te hebben gemaakt... En Lodewijk XIV die accepteerde die erfenis. Dus de escape was dan al dat het niet de eerste kleinzoon was, maar de tweede kleinzoon. Ja. Maar ja, voor het geval er nog weer eentje doodgaat, erft hij toch weer. En Lodewijk XIV heeft dus dat uh, uh, verdrag, of dat, dat testament, heeft hij geaccepteerd in strijd met het door hem gesloten verdelingsverdrag. Maar waar was er ondertussen nog steeds strijd? Werd er nog steeds oorlog gevoerd, en doorgevochten? Op, op dat moment wordt er dus geen oorlog gevoerd. Want de, ja, je hebt in 1697 de vrede van Rijswijk gehad. Maar uh, er is dus de vraag... gaan Engeland en Nederland dat testament accepteren? Oké. Okay. En uh, er is dus in eerste instantie in het uh, Engelse parlement... en de Nederlandse staten-generaal... eerst de... Neiging om dat te accepteren, omdat men heeft zo lang oorlog gevoerd en dan ga je weer beginnen. Nou, de Duitse keizer accepteert het testament absoluut niet. Maar dan gaat, doet Lodewijk de 14 toch een aantal onverstandige dingen. Uh, die, die doet bijvoorbeeld de uitspraak: de Pyreneeën bestaan niet meer. Die zie je ook op een van de muren. Zo van: ja, Frankrijk en Spanje zijn nu één. Ja, ja, ja. En, uh, het, en je ziet dus dat de. Die, die Philips de Vijfde, die, die, die kleinzoon, die heet dan nu Philips de Vijfde van Spanje. En die gaat dus allemaal dingen doen die die, die, die, die opa hem opdraagt. Zoals die, uh, de, de, de, de vestingen in de zuidelijke Nederlander, dus als namen en, en, en Iper en zo. Die, die, die worden dus aan, uh, aan Lodewijk, die worden dus ontruimd. Uh, door die, daar zaten eerst Nederlanders en die, en die Spaanse gouverneurs, die, die, die laten Franse troepen binnen. Uh, dus het wordt langzaam, maar zeker. Het, het, het, het is nog te veel. Ja, op. ja precies. De, de, dus het zeer lucratieve monopolie op de slavenhandel, het asiento de negros, wordt aan de Fransen gegund. Nou, dan zegt Willem de Derde, krijgt dus steeds meer argumenten in handen van: ja, zie je wel, die man die deugt niet, ja. die wil ons allemaal overheersen. Uh, dat, uh, dat gaat dus gewoon niet gebeuren. En dan worden er toch wel steeds meer Nederlandse en Engelse politici overtuigd. Dat, uh, dat die uh, Lodewijk XIV gestopt moet worden. En dan komt er de Haagse Alliantie, de Grote Alliantie... en dan krijg je ook de term geallieerden. En die verklaren uiteindelijk de oorlog aan Frankrijk en Spanje... Oké, okay, dan laait de strijd dus verder en dan, dan krijg je dus echt een, een grootschalige oorlog... die in grote delen van Europa wordt uitgevochten. Eh, dus aan de, de, dus in, in de zuidelijke Nederlanden, dus eh, België, Noord-Frankrijk... Noord in Zuid-Duitsland, in Italië, in Spanje zelf, maar ook op zee. Dus er vinden allerlei zeeslagen plaats. En er, er, er vinden zelfs bijvoorbeeld in Noord-Amerika... dan daar strijden Britten en Fransen... Met behulp van bevriende indianenstammen bestrijden elkaar. Portugezen en Spanjaarden bestrijden elkaar... Eh, aan de grens van Argentinië Het wordt eigenlijk België. heel onoverzichtelijk. <laughs> ja, <het laughs> iedereen is moet iedereen had weg, dat vechten. Nou, het is zelfs zo bizar dat je dus een, een, een opvolgingsstrijd op Java heeft er nog mee te maken, doordat de Spanjaarden de ene partij steunen... en de Nederlanders de andere partij. Onvoorstelbaar. Ja. Is dat ook, want we hebben hier links de hele zandbak... waar je ja. schedels in zie je, en de hele oude bajonetten en kogels. Heeft dat met die strijd te maken? Ja, ja, dat is dus een van de grote veldslagen uit de Spaanse successieoorlog. De slag bij Hustedt in Zuid-Duitsland. Die is in Engeland bekend als de Battle of Blenheim. Uh, die, dat is de, de belangrijkste veldslag uit die oorlog. Maar is, is dat een echte schedel? Ja, dit is, dit is wat, wat daar dus in die zandbak ligt. dat zijn dus allemaal vondsten van het slagveld. En dat zijn dus schedels van gesneuvelden. En, uh, kaken van ongeko ongekomen paarden. een, een paardenzadel. Uh, musketten. kogels, heel bajonetten. veel kogels, ja. groot en klein. Ja. ja. Die bajonetten, ik kan je die me voorstellen, die werden op de geweren toch gedaan. Die werden, die op, werden op de geweren dus doodgeprikt. Ja, ze hadden dus een. Dat was toen een, een nieuwe uitvinding. Dat was nieuwe oorlogstechnologie. En ze hadden eerst hele onhandige bajonetten die je er apart op moest zetten. En vervolgens had je dus ook bajonetten met een gat erin, waardoor je, door je kon, heen kon schieten. Dus dan hoefde je er tijdens de strijd niet op te zetten. Dat was het nieuwste Wat het nieuwste ja. in die tijd. Ja. <laughs> Heb jij dat allemaal zelf neergelegd? Nee, die, deze die heb ik samen met een collega heb ik die neergelegd. Dus andere, dus echt de, de, de kunstvoorwerpen. Die, uh, uh, die. zijn dus door, door de arthendlers uh, opgehangen. Maar dit is dus een. Uh, een, een privéverzamelaar. die dus ook toestaat dat het in het, in het, in het zand uh, komt. Ja, ja. En uh, goed, ik doe dat natuurlijk ook wel netjes met, met handschoenen. wat hij zelf niet doet, maar. Uh, maar dit is dus vooral van belang dat je hier dus een, een oorlogsanscenering krijgt. Ja, dus, ja. Waar de schilderijen dus echt ook, die een verhaal vertellen... maar ook wel als kunstvoorwerp opgehangen worden... is dit dus uh, dit is echt de, de, het gevoel wekken van uh, de, de chaotische strijd. Nou ja, zegt de, de day after. Ja. We liepen trouwens net ook langs een heel klein harnasje. Zo'n ridderlijk harnasje. Ja, dat is dus om, om, dat, daar zijn we ook heel blij mee dat we dat dus in de tentoonstelling hebben. Maar het is echt heel klein. Ja, Ik ja, had dat toch was... geen volwassen militair nee, ingezeten hebben? Nee, nee, dat was ook een kind. Dat was namelijk die, uh, de, uh, toen, ze, toen ze bezig waren om een oplossing te vinden voor die Spaanse erfenis... Uh, en dus Karel II nog niet dood was... hebben ze dus een compromis-kandidaat naar voren gebracht. Dat, dat was is waar dus je de Bijers kroonprins. En die was, uh, die, die was nog maar vijf toen hij Beierse naar voren... Bijerse kroonprins van vijf jaar ja, oud? Nou ja, goed, kijk, Willem-Alexander was ook dertien uh, toen hij kroonprins ja. werd. Dus, uh, uh, en, uh, dus een kroonprins kan ook heel jong zijn. Ja. En uh, nou ja, goed, dus die is dus de oudste zoon van de Bijerse keurvorst. En die werd naar voren geschoven als, uh, als, als compromis kandidaat omdat zijn moeder de dochter van de Duitse keizer was. Maar dat kereltje zat echt in dat harnas? Ja, dat is, dus die, die kinderen werden dus tijdens parades. Ja, die, die vochten natuurlijk niet in een oorlog met zo'n harnas... maar uh, tijdens een parade dan werd, werd zo'n kind in een, uh, in, een, in een harnas gehezen en dan, dan zetten ze hem op een pony en dan... Het uh, is <laughs> echt... Uh, Shetland-pony. Die zijn ja, sterk hoor, shetland -pony. Wat vreselijk voor zo'n klein kind. Ja, en als zo'n kind uit zo'n harnasje gegroeid was... dan werd dus een smid gehaald en die ging dat allemaal verstellen dat hij dat harnas weer aankomt. Ja, die, dat, maken. Die, die, die, die platen die je op die harnas ziet... die worden, worden, werden wat verder van elkaar gezet. En die, die elleboogstukken en die kniestukken... die werden dan wat groter gemaakt. Ja, we, hebben foto, we hebben er een foto van. Die staat nu op onze Facebookpagina van Kazerluna. Dus je kunt even kijken. Dat, is echt, uh, ja, dat was toen gebruikelijk. Nu ja. zijn denk, nou, je denken, doe je de kind niet aan. Nou, ja, maar het is een, ik heb vorig jaar in, het, in, in Dresden er stond zonder een, een aantal naast elkaar... En daar vertelden ze dus ook dat verhaal hoe daar mee, mee om werd geraamd. Die smid en zo. Maar dit, uh, dit harnasje is een, uh, uh, een pronkstuk uit het, uh, het Legermuseum in Brussel. Okay. En uh, dus die, die, die Beierse keurvorst die is ook gouverneur van de zuidelijke Nederlanden geweest. Vandaar dat hij dus in, in Brussel terechtgekomen is. En uh, ja, goed, onze collega's daar waren zo ontzettend aardig om dat uit hun vaste opstelling te halen. En om ons uit te lenen. En dan is gisteren ook een, uh, een mevrouw uit, uit Brussel geweest om, om hem te installeren. Kijk of die, oh, echt waar? Ja, maar die, die... even, historisch gezien: de, de Bijerse Beier, oh. kroonprins is het niet geworden. Nee, die ging dood. Dus het, het arme kind heeft zijn zevende verjaardag niet gehaald. En die is dus nog, uh, nog anderhalf jaar voor uh, de treurige Spaanse koning overleden. En of dat verband houdt met het harnasje, dat zullen we nee, nooit weten, waarschijnlijk. Dat nee. <laughs> het nee. te zwaar voor hem was. Laten we verder gaan wandelen. Ja. Naar de volgende ruimte. Hengen de Bruin, conservator stadsgeschiedenis van het Centraal Museum in Utrecht. Wandel ik door de expositie die volgende week open gaat over de vrede van Utrecht. Uh, we, zijn al, we hebben een religieuze strijd hebben we gehad. De erfenis, de machtkwestie. En het is nu vet oorlog. Er staat op de muur, kan oorlog een weg naar vrede zijn? Ja, dat, uh, er zijn situaties dat dat uh, kan zijn. Uh, je, je ziet soms sommige oorlogen uh, als een staat zo ontzettend agressief is, uh, kan het, het voeren van een, uh, van een defensieve oorlog... tegen een dergelijke staat uh, tot vrede leiden. Lodewijk XIV was echt zo expansief bezig... Uh, dat het nodig was om hem te stoppen. En Lodewijk XIV ziet dat ook in uh, aan het eind van die Spaanse successieoorlog. Op zijn sterfbed zegt hij tegen zijn opvolger... ik heb te veel van de oorlog gehouden... En dan zie je dus ook dat na de vrede van echt het een hele tijd vrede is. Ja, ja. Maar ja, goed, dat, dat, dat heb je natuurlijk later in de geschiedenis ook nog wel. Dat, dat bijvoorbeeld een Napoleon ook echt gestopt moest worden. En Hitler die ook gestopt moest worden. Maar er komt dus kennelijk een moment dat men stopt met oorlogsvoeren... en aan die onderhandelingstafel nou. gaat zitten. Wat is, daar, wat is dan de trigger geweest? Nou, bij de, uh, dus in de... Uh, het Spaanse successieoorlog uh, is, is er ook wel een belangrijk... financieel element geweest om met de oorlog te stoppen. Ik zou bijna zeggen, wanneer niet? Geld speelt vaak een belangrijke rol. Ja, maar goed, dingen. op een gegeven moment is het dus op. He, dat, uh, dat, dat, dat zag je natuurlijk nu uh, dat bijvoorbeeld voor, voor de Amerikanen... was het recentelijk ook dat die oorlog in Irak zo waanzinnig veel geld kostte... dat ze zich daar terugtrekken. Nou, dat zie je dus dat... Uh, in het, in het begin van de Spaanse Successieoorlog, dan zijn er behoorlijk wat financiële middelen. Dan uh, kunnen bijvoorbeeld de Fransen en de Spanjaarden... dat bondgenootschap, kan bijvoorbeeld die oorlog uit het uh, financieren... met het zilver wat uh, zilver en goud wat uit Latijns-Amerika komt. Ja. Nou, als dan de geallieerden erin slagen om, uh, om zo'n zilvervloot te onderscheppen... En, en, dan, en dan hebben ze dus uh, de, de, de Fransen. De hadden dus, uh, over, over konden die oorlog beter financieren dan de andere partij. Omdat het ze financieel heel betrouwbaar Het waren echt een soort triple e landen Dus Groot-Brittannië, uh, de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Duitse keizer. Hadden een financiële betrouwbare reputatie, bijvoorbeeld door de, de Bank of England... of de Wiener Stadbank. Toen was er al Noord- en Zuid-Europa. Ja, en, en Zuid-Europa onbetrouwbaar, Noord-Europa betrouwbaar. Dus de, betrouwbaar. de, de, dus de, de Fransen die, die moesten tegen 20% lenen. Dat was echt een soort Griekenland. Oh, de Fransen? gingen ging het ook heel slecht mee. Ja, daar ging het ook heel slecht ja, okay. mee. Die, die, die, die, dat was echt een soort Griekenland. En nou ja, Spanje was een soort Spanje... Uh, die, die moesten echt tegen hele hoge percentages uh, lenen. Ja, ja. En nou ja, dat, dat was dus uh, eigenlijk niet vol te houden. Maar dus ook voor de landen... Dus de oorlogen werden uit leningen betaald. En de rente op die lening. En de aflossingen werden uit belastingopbrengsten gehaald. Ja, is, hoe kwamen die belastingopbrengsten? <hijngen> dat waren dus... Uh, <coughs> sorry. De, de, de, meest, de meeste belastingen waren indirecte belastingen. Dus accijnzen op tabak, op... Op uh, wijn, op bier, op vlees, op brood. Maar bijvoorbeeld ook op trouwen en begraven. We hebben in de tentoonstelling bijvoorbeeld ook een, uit het Belasting- en Douane-museum in Rotterdam. een ordonnantie op, op de belasting op trouwen en begraven liggen. En, en, en, en, en een paar goudse pijpen en, en, en een wijnfles en, uh, en je ziet dat er werd ook wel belasting op grond geheven Maar dus in Engeland en in de Republiek, de Verenigde Nederlanden. was de. Belastingverdeling nog wel een beetje rechtvaardig. Dat ook de rijken moesten meebetalen. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk was de adel vrijgesteld van belasting. Dus dat werd dus ook als buitengewoon onrechtvaardig ja. uh, uh, beschouwd. En dan zie je dus ook allerlei belastingoproeren ontstaan. En de... Belastingontduiking was altijd ook, ook al. Ook, maar, de, maar, dus, maar dus, uh, soms krijg je dus ook dat, dat mensen dus gewoon in opstand komen. Dat ze dat dus niet meer pikken. En, uh, en in Frankrijk krijg je zelfs hongeroproeren. En nou ja, dat beweegt mensen ook wel tot onderhandelingstafel. En dan zie je dat in 1710, 1711. verandert de, de politieke situatie ook uh, heel fors. In Engeland winnen de Tories de verkiezingen. Dat was toen de Vredespartij. En dat zou je onder Margaret Thatcher niet meer gezegd hebben. Maar in, in, in 1711 was dat de Vredespartij. En uh, wat ook een dramatische verandering is dat de. Uh, de Duitse keizer, dus die oude Duitse keizer die altijd met Lodewijk de 14e geknokt had, Leopold I, die had zijn tweede zoon naar voren geschoven als tegenkandidaat op de Spaanse kroon. Dat was, die beschouwde zich dus als Karel III. En zijn oudste zoon Jozef werd keizer. Maar die Jozef die ging dood in 1711. Heel plotseling is hij overleden en die had geen zoon. En toen volgde dus een broer op die... Karel III, tussen aanhalingstekens, van Spanje. Ja, we hem en die, bijna kwijt. En, maar... en die werd, ja, het is ingewikkeld hoor. Daar hebben we ook een hele animatie voor om dat uit te leggen. Maar die... Eh, die... In, in ieder geval maakten al die wisselingen het mogelijk. Ja, maar, maar het punt is dat namelijk die Karel... die wordt dan keizer Karel VI van het Duitse Rijk... en ook heerser over de Oostenrijkse erflanden. En dan dreigt er weer machtsconcentratie aan de andere kant. Okay. En dan gaan er toch Engelsen roepen van... ja, maar dat, dat was ook nou ook niet de bedoeling. ja. ja. Nou, en dan zie je dus dat er geheime onderhandelingen tussen Engeland en Frankrijk tot stand komen. En dan krijg je in de herfst van 1711, komt er ineens het vredesvoorstel uit de Hoge Hoed. En dan stellen dus de Britten en de Fransen voor om over vrede te gaan onderhandelen. En de Britten zeggen, het moet Utrecht worden. En nou ja, al die geallieerden, die bondgenoten die zeiden, helemaal verrast en verbijsterd. Want waarom Utrecht? Ja, de Britten die stemmen dat voor. En het officiële argument van de Britten is... dat in Utrecht de straten zo... Het straten en pleinen zijn zo lekker breed. En daar kun je dan je koets mooi parkeren. En koetsen <laughs> kunnen elkaar dat passeren. Is dat echt de officiële verklaring? Dat is, en, maar, en koetsen kunnen elkaar passeren zonder op elkaar te hoeven wachten. Nou was dat een belangrijk diplomatiek argument. Want er ontstond vaak ontzettende herrie over diplomatieke... Uh, uh, uh, de voorrang. Oh, Oké. Okay. Wie, wie mag er eerst Via, in de koets komen dus, voorrijden? Dus, dus op zich klinkt het dus eigenlijk gewoon heel bizar. Ja. Maar uh, er zit natuurlijk wel iets in, maar het het, het, het, uh, het het maskeert toch waarschijnlijk wel andere bedoelingen. En we hebben geen in het hele onderzoek geen documenten gevonden uh, die de die het dus echt duidelijk maken van wat er nou achter zat. <coughs> Sorry. Maar je kunt wel een afstreeplijstje maken. Kijk, de, Britse, de, de, de, de Fransen stonden achter in de oorlog. Dus dan ga je volgens het toenmalige gebruik... zeker niet in Frankrijk onderhandelen. Utrecht was een beetje een neutraal gebied. Nou, door... Het was dus niet neutraal. Het was natuurlijk een onderdeel van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Maar ja, wat hadden wij te breken? Precies. Dus, maar de, het, het was het meest logisch geweest om in Engeland te onderhandelen. Maar de Engelse regering wilde dat niet. Want de oppositie, de Whigs, die wilde die oorlog voortzetten. Oh, okay. En de Engelse regering wilde dus niet dat de oppositie die onderhandelingen zou gaan verpesten. Nou, en dan is de Republiek der Verenigde Nederlanden is een kleiner bondgenoot. Bovendien, Utrecht had een pro-Franse reputatie. Dus daar zat een soort... Utrecht was dan weliswaar als onderdeel van die republiek in oorlog met Frankrijk, ja. maar het stond bekend als pro-Frans. En dat was dus een zeker gebaar naar de uh, naar Fransen. En er zat natuurlijk wel degelijk een verkeerselement in. Namelijk Utrecht lag aan de rand van het trekschuitensysteem. En je kon over water, kon je dus heel makkelijk, konden de Britse onderhandelaars met Londen. Communiceren. Ja, ja, ja. Dus, dus in, een, in een paar dagen konden ze in Londen zijn, dus echt in een dikke week kon het bericht heen en weer zijn. Nou, als je geen e-mail uh, hebt, dan is dat toch wel handig als dat, ja. dat moest, dus met brieven. Terwijl bijvoorbeeld, ja, goed, Spaniëren, die waren bijna een maand bezig. Ja, ja. Okay, en okay. ook voor de Fransen was Utrecht nog wel bereikbaar. En hoe, hoe veranderde het straatbeeld op het moment dat er dus abandelaars uit Groot-Brittannië, uit Frankrijk, half Europa naar Utrecht kwamen? Nou, dat, dat moet dus een enorme impact hebben gehad. Um, dat, nou ja, goed, die harskant die je die, uh, eerder citeerde, die, die moet dat, dus de stadssecretaris, die moet dat allemaal organiseren. Nou ja, er komen dus een stuk of 50, 60, dus die, die aantal verschillen nog wel eens, uh, maar je, je, je zit dus tegen de 60 buitenlandse diplomaten. Die brengen allemaal personeel mee. Dus die, een, ja, die grote uh, uh, delegaties. Daar had zo'n ambassadeur. Zo'n Franse onderhandelaar had wel twintig man personeel in dienst. Ja. Nou, die kleinere landjes moesten natuurlijk met minder doen. Maar over een. ergens tussen de vijfhonderd en de duizend buitenlanders. Uh, heb je het toch wel? Nou ja, in, in, in een stad van dertigduizend inwoners. Uh, is dat dus heel wat? Ja, ik zit te denken: als je nu een uh, congres hebt in uh, Den Haag. er wordt een hoop voor afgezet. Je ziet al die, uh, die auto's rijden hè, waar al die uh, hoge pieten in zitten. Ja. Ik zat een beetje vergelijkbaar. Ja, Van, je, je die auto's dat... natuurlijk niet, maar. De Dender, dus koetsen over de Oude Gracht. op weg naar het stadhuis. En dan lopen dan gewoon uh, bewapende uh, lakaien uh, lopen ja. Dus die, die, hebben, die hebben dus. Een, uh, die, die, die hebben ook zowel huisknechten en, en koetsiers, maar, maar dus ook bewapende escortes hebben ze dus bij zich. En nou ja goed, er zijn ook wel uh, vechtpartijen bekend. Dus dat uh, op de Malibaan, uh, dus de, de overheizels. Uh, Personeel van de, van de overijsselse afgevaardigden en, en de Fransen, dat die dus elkaar te uit de lijf gaan en dat er zelfs doden valt. Maar ook in één keer veel feesten, natuurlijk, ja. die er waren. Ja, dat is, dat, is, dat is dus ook in de. In, in Prenten is dat wel overgeleverd. Dus met name de Spanjaarden en de Portugezen gaven geweldige feesten. Dus de, nou ja, bijvoorbeeld dat er een, een Spaans kroonprinsje werd geboren, dat was een enorm feest. Nou ja, goed, dat is natuurlijk voor, voor een vorst altijd heel fijn als je een opvolger krijgt. En ja. zeker een koning wiens erkenning dubieus was, uh, Philips de V, als hij dan een zoon krijgt. Dus het is natuurlijk een natuurlijk groot feest. Nou, die Spanjaarden zaten aan de Utrechtse springweg in het Duitse huis. Nou, daar is een gigantisch feest gevierd. En hebben ze ook broden over de muur geworpen. Dus ook de Utrechtse armen profiteren daarvan. Maar ik kan me voorstellen dat ook wel ontaarden, wat jij zegt. Uh, het zullen ook wel dronkenbandstaferelen ja. zijn ja, geweest. Criminaliteit, prostitutie, knecht, al die... Een, dat... een knecht van de, uh, de, de pastijbakker van de Franse uh, afgevaardigde Polignac... die is dus in een, uh, bij een bordeel in een zijsteegje van de oude gerecht doodgestoken. Ook oh, echt waar? Ja. Maar moesten de pastijtjes toen vandaan ja, precies. komen. Dat was waarschijnlijk het grootste probleem van de Fransen hadden. Het is heel belangrijk om een, om, een goede, om een goede kok bij zich te hebben. Het is ja, de, de, ja, ja. de goede klaring Maar de het keuken. dat verandert er toch ook weinig. Ja, ja. Ook daarmee ja. kun je volgens mij een parallel naar het heden redelijk trekken. Ja, je ziet bijvoorbeeld een eeuw later bij, de, uh, bij het wenen congres dat Talleyrand, de, de, de Franse uh, onderhandelaar dat hij dus de, zijn beste kok uit Parijs laat overbomen. De etentjes bij Talleyrand waren zeer geliefd. En dat deed hij bewust. Omdat uh, om, om dat, dat de, de, de geallieerden uh, de, Frankrijk weer met de goede keuken zouden associëren. In plaats van met de legers van Napoleon. Wat ik ook zo leuk vind, dat je ziet, dat ik begreep dat, dat het in het stadhuis van Utrecht was. Want daar had je twee poorten die identiek ja. zijn aan elkaar. In ieder geval even breed. Ja, dus dan maakt het niet zoveel uit welke hè, welke onderhandelaar dan als eerste ja, naar binnen ja. mocht. Beide partijen konden tegelijk door de verschillende poorten naar binnen, zodat er geen verschil in, in de ja. rangen en standen was. Ja, we laten dat in de in de tentoonstelling ook met een animatie zien. Dan zie je dus uh, met de pijlen door die verschillende poorten gaan, door de kruipdoor, sluipdoor in het, in het, in het stadhuis. En dan komen ze dus ook in de. De, de ja. En daar zijn dus de verschillen in de deuren zijn gemaskeerd met kamerschermen. En die Harskamp die heeft dus stad en land afgezocht naar kamerschermen. Hij dus die had zelf... je die tijd op de Jawel, je had wel kamerschermen. Maar ja, goed, hij had, gewoon, hij had er zoveel nodig. dat hij dus overal kamerschermen moest gaan scoren. En hij heeft dus eh, zelfs kamerschermen voor zijn schoonmoeder geleend. Om, eh, om de verschillende deuren van die raadzaal te maskeren. Het is toch wel raar, hè? Tot in detail, zeg maar, is er over nagedacht. Ja, en, en als je en... belangrijk was, dan mocht je bij de open haard zitten. Ja, zeggen. maar er, er was maar één open haard. Dus dat, uh, dat was ook een probleem. Dus hebben ze die open haard dichtgemaakt. En uh, dan hebben ze kacheltjes neergezet. Maar die, uh, de, die hadden gewoon geen goede afvoer. Dus dan beschrijft die harskamp ook dat dat, dat, dat rookte. Uh, en dat rook heel zwavelig. En iedereen zat te hoesten. Nou, toen moesten ze het in de januari koude het raam openzetten. Lekker is dat. En uh, nou ja, toen zeiden ze, hebben ze zich maar met stoofjes moeten verwarmen. Ja, dus dat nepopenhaartje wat wij hier hebben in Caseluna, die is zo gek nog. Nee, dat is. Uh, ja. uh, uh, maar DVD-spelers hadden ze toen nog niet. Dat hadden ze eh. nog niet. Nee, nee. Uh, en, zo, en ook nog geen cv. Renger, we moeten door. Die onderhandelingen zijn gaande, die zijn van start gegaan... en we moeten richting, uh, richting de vrede gaan lopen. April 1713, waarin de vrede van Utrecht wordt getekend. Verschillende confedanten zijn het, ja. zei hij al. Waarom is het zo belangrijk dat dit is ondertekend? Ja, Je ziet dan dat uh, er een einde komt aan die niet alleen de Spaanse successieoorlog... maar ook aan die hele lange reeks bloedige conflicten. En je ziet dat er bij de vrede van Utrecht een machtsevenwicht wordt geaccepteerd. Frankrijk geeft zijn expansie op. Uh, en... Er, er is een, een, een stelsel van, van, van staten en dan maken ze dus... Afspraken. Dus de, de Engelsen en de Fransen zijn er eigenlijk al uit. En dan zijn ze dus over de kleinste details aan het, aan het onderhandelen... dat, dat de Fransen door en ik afstaan. Maar ook hoofdzaken, dus bijvoorbeeld die Philips V, die kleinzoon van Lodewijk de XIV... die wordt als koning van Spanje erkend. Maar dan moet hij dus wel zijn concurrent compenseren... dat dus uh, Napels en de zuidelijke Nederlanden en Milaan gaan naar Karel. Ja, ja, echt alles wordt herverdeeld. Ja, en, en niet alleen in Europa, maar bijvoorbeeld ook eh, de Fransen... Die, die moeten dus gebied in Canada opgeven. Yes. Dus het is eigenlijk het begin van Brits-Canada. Nou, nou staat er ook, wij onderhandelen bij u, over u en zonder u op de muur. Dat is een citaat van Melchior de Pontiac, wat jij Pontiac, net had, ja. Ja, de, de Franse ja. afgevaardigde. Betekent dat dat Nederland er slecht ja, van afkwam? Ja, het was eigenlijk heel sneu voor de Nederlanders. Dus de, Want dit slaat op Nederland, Ja, dus, dus dat wrijft hij er even flink in nadat een, een nederlaag was geleden. En um, ja, de, de Nederlanders hadden gehoopt op gebiedswinst in het zuiden. En, ja, ze krijgen Venlo en Stevens Weert en Montfort aan de Maas. En dat is het dan. En ze dat stelde dus... toen economisch ook niet nee, voor. Nee, dat het waren een... echt behoorlijk verarmde steden. <laughs> ja, en uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat is dan alles wat ze aan gebiedswinst krijgen. En ze hadden dus ook gehoopt op forse handelsvoordelen. Dat was eigenlijk veel belangrijker nog dan die gebiedswinst. En ze hadden bijvoorbeeld gehoopt het asiento de negros. Het monopolie op de transatlantische slavenhandel... naar de Spaanse kolonie hadden ze gehoopt binnen te slepen. En dat gaat naar de Engelsen. Oh, dat zijn die, die kettingen die ja, er die in de vitrine we, liggen, een beetje ja, ja verroeste. Ja, dat zijn we, halskettingen. De, dat zijn halskettingen. Dat zijn uit Britse halskettingen. Dat komt uit het British Museum. En we hebben dus omdat dit toch een belangrijk onderdeel van, de, van, het, van, van, van, van, van die vredesafspraken is, en omdat het ook toch heel veel aandacht heeft, hebben wij toch echt gezocht naar een goed voorwerp om dat verhaal te vertellen. Het is wel de zwarte kant van alle onderwerpen. Ja, het is echt de, de zwarte kant, hoewel dat dus in de tijd zelf niet zo werd gezien. Er waren maar heel weinig mensen die tegen slavernij protesteerden. Maar enkele protestanten, uh, een aantal dominees in Nederland en Engeland... Die vonden dat dat niet goed was, maar voor de rest is er eigenlijk gewoon consensus. Maar later wordt dat natuurlijk, een eeuw later is dat echt al iets verwerpelijks. Nou ja, en je, en je ziet dus dat, uh, het, het, is, het is vanuit ons perspectief natuurlijk eigenlijk gewoon niet heel cynisch. Dat uh, de grote Britse winst voor, uh, van de Vrede van Utrecht, dat dat die slavenhandel is. Ja. En uh, dat de Nederlanders zich dus zwaar bekocht voelden dat ze het niet kregen. We hebben het niet goed gedaan wat dat betreft. Ja. Wij praten straks door, Renger de Bruin. Na één uur, dan uh, heeft u ook thuis alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Want uh, Renger weet ook alles van Utrecht. En misschien leuk om te weten, volgende week, dus dan begint de expositie. En dan uh, kunt u daar een paar toegangskaarten voor krijgen. Want wij gaan straks in de tweede uur drie vragen stellen over de vrede van Utrecht. En als u het antwoord weet, dan kunt u bellen 0800 1121. En dan maakt u dus kans om een toegangskaart voor de expositie in vredesnaam te krijgen. Als u een vraag heeft, kunt u hem natuurlijk stellen 0800-1121 mailen kan er casaluna at .nl. twitteren, hashtag casaluna. Nu eerst de NTR met het hoorspel De Spin. Wij zijn terug na 1 De NTR presenteert de Spin, een radiokrimi in 70 delen, geïnspireerd op de IRT-affaire. Aflevering 5. Het eerste transport... 7. Waarom ben je al op? Ik kom nog even in bed. Is er iets? Nee, nee, nee, schatje Gewoon een drukke dag. Een andere optie was er niet. Sherman moest zelf hash importeren. Alleen zo kon hij ons leiden naar de directie. Naar mensen als Eddie Lagarde. Als we de georganiseerde misdaad met wortel en tak wilden uitroeien... moesten we een doorbraak forceren. Waarom? Waarom zo verlogen? Omdat alles goed geregeld moet zijn. Hè? Het mag niet fout gaan. Heb je er ook eentje van mij? Hm. Krijgen we nou? Zenuwen? Ik hm? hm? dacht dat jij een doorgewinterde rechercheur was. Oh ja. Spaar me je grappen, ja. Mooi, jullie zijn er al. Oh. Uh, ja, drukke dag, hè? Hmm. Rook jij? <coughs> nee, nee, niet echt. Oh. Nou, goed, laten we er nog een keertje doorheen lopen, voor de zekerheid. De container is eind vorige week in Marokko aan boord gegaan. Dat is bevestigd door de havenmeester. De Mirabella, toch? Klopt. Verwachte aankomsttijd is vanavond om half negen. Ik moeten naar de haven. En Regulier dan? Die denkt dat hij vanavond moet rijden. Ja, maar die rijdt ook. Ik rijd met hem mee. Ik wil weer een beetje zicht krijgen op wat we doen, weet je wel? Oh. je dat wou je toch? Dat ik me meer met de zaak bemoei. Verstopt in de container zit 50 kilo hash. Sherman verhandelt het verder. En wij houden in de gaten aan wie. Verstopt? Hoe? We hebben Sherman een orde laten plaatsen die niet te veel aandacht trekt. Wat voor orde? Sap. Sap? Ja. schijnt goed te zijn om de harshonden op een dwaalspoor te brengen. Ik snap eigenlijk nog steeds niet waarom we ineens in de vruchten sappen gaan. Uit Marokko nog wel. Wat hebben ze daar voor vruchten? Dadels? Ach, maak jij je daar nog maar niet druk om. Dat doe ik wel. Ik heb al een paar geïnteresseerden. Misschien kunnen we binnenkort wel een paar dagen tussenuit. Maar ik wil wel eens naar Euro Disney. Het is leuk voor Sammy. Kunnen we daarna lekker shoppen in Parijs? Is goed, schat. Wat jij wil, Jan? Ontbijt op bed? Sorry, Dushin. Zoetje, mm, babbel. Hebben jullie mijn hulp nog nodig? Misschien uh... wel? Nee, joh. alles is klaar. Hè? Zet vandaag maar in je dagboek als de dag waarop het allemaal begon. Ja, en dan hier nog een. Mm -hmm. en hier. Jep. Mm -hmm. Fijne pen. Hou maar. <laughs> en dan hier nog de laatste. Ja. Nou, dit gaat vandaag nog de deur uit. Vanaf morgen kun jij officieel op huizen Ik hey, Kom jij vanavond langs? Uh, Sorry? In de club? Dan moeten we vieren. Oh, ik weet niet zeker of ja, dat. Nou, een... dat weet jij wel. Een paar goede flessen. Misschien een beetje la la la. Ik kan niet. Kan niet? Je bent dan niet getrouwd? Je vriendin? Nee, nee. Het lijkt me gewoon niet verstandig. We kunnen toch wel een keer samen opstappen zonder dat jij meteen je licentie kwijtraakt? Dat is het niet. Deze firma heeft een bepaalde naam en faam. Hey, hey. En Het is mijn eigen club. En ik heb vanavond de hele eerste verdieping gereserveerd. Alleen voor mij en mijn vrienden. Nou. Advocaatje, leef je nog. E, ja, ja, ja. Kun je dat nog noemen dan? Ja. Vertrouwt Lea me niet meer? Ja, natuurlijk wel. Nou, waarom ga jij dan ineens mee? Ik hoef niet mee. Ik wil mee. Gewoon weleens kijken hoe dit gaat. Wat? Nee, maar, zeg je eerlijk. Je... Die heb op je flikker gehad, hè. Maar joh, lul niet. Het is ook mijn bedrijf, Ook op het Oké. Wat gek? Ik zie hem helemaal niet, joh. Hoezo niet? De Mirabella, toch? Ja, en hier heb ik de vrachtbrief. De Bill of Lading, meneer. Wat? Zo noemen we dat hier, de Bill of Lading. Maar als ik het nummer niet kan vinden, een momentje. Jacob voor S-14. S-14 hier, zegt u maar. Hebben jullie iets voor mij op 1200 BK97? Die is apart gezet vanwege een zegel, De Wat is nu naar jouw weg. Oké, okay, dank u, S-14. Die zal lopen moeten. Waarom? Het containerzegel is verbroken gebeurt wel vaker tijdens het verschepen. Maar dan moet even iemand kijken. Da, ah, verdomme. Weer een fucking half uur wachten. Je kunt de dingen nog zo plannen. Het toeval kan altijd roet in het eten gooien. Het enige wat je kunt doen is proberen het toeval vriend te houden. Het loopt hartstikke fout, jongen. Zij gaat die fucking container openmaken. Wie? Waarom? Het zegel is verbroken op dat klotenschip. De douane is al onderweg. Blijf rustig, Sherman. Ik ben rustig. Nou, ga, ga, ga weer naar binnen en doe gewoon. Sherman, je gaat gewoon weer terug naar het kantoor. Gewoon alsof er niets aan de hand is, ja? We verzinnen er wel iets op. Oké. Okay. Ja? Hé, hey, even je omhoog, ja. Pardon? Wesley, kom op. Ja, het zijn de regels, hè. Meneer Trompenberg hoort bij mij. Oké. Okay. Loop maar door. Alles is voor mijn rekening. Ook als je even naar achter wilt of zo. Oh, nog even niet. Zal ik? Wat? Kun je zingen dan? Jongens. Ja, natuurlijk behouden we het zo. lekker? Of, nee, nee, Dan kan jij goed. Kom op. Ja, Bas. Zijn de brillen? Ja! premier temps de la valse. Tu te seul, tu souris déjà. Au premier temps de la valse. Je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris ja? Ja. ja. Ze gaan de container openmaken. Oh Jezus. En nu? Dat ja, weet ik veel. Ik kan er toch niet naar binnen lopen en zeggen dat het allemaal in orde is. Uh, uh, Godver, als de hars vinden, is de hele operatie al voorbij voordat we goed en wel begonnen zijn. ik, ik zal Jacqueline bellen. Hm? En zeggen dat ze direct, direct contact opnemen met de douane. Voilà, met u. Met notre natchiewaar. Het is gewoon routine, meneer. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Doe rustig, meneer. Ja, ja, even geduld, meneer. Het is zo gebeurd. Dat de zeker kapot is het toch niet mijn schuld? Nee. Dus waarom zou ik mijn tijd moeten doen? Theoretisch verkregen? kan er iets in uw container zijn gestopt op de Mirabella. Zeg jij niet dat ik een smokkelaar ben? Dat zeg ik helemaal niet. Er zit bederfelijke waren ja, in die lading. Niemand, niemand. Ik wil het zo snel mogelijk in de koeling ja, hebben. Rustig. Ik heb hier helemaal geen tijd voor voor die Meneer, ontzettend. ik heb het nou een aantal keren vriendelijk gezegd. Als u zo doorgaat, dan mag hij, wat mij betreft, verder buiten wachten. Je wou toch weten hoe zo'n transport gaat, hè? Huh? Nou, zo gaat het. Chill uit, Joel. Rij jij maar in je eentje terug. Pak wel een taxi. Maar hoe dat? Waar gaat u heen, meneer? Ik heb nog wel meer te doen vandaag. Wel, nou, godver. Merci. Merci. A la chance. A la volle. Een dat een in het Nederlands. doet. het is nooit met verstaan. Daar ga ruk van, Hé, wat Wat zit je hier alleen? Champoepel? Oh. oh, nog even niet. Ga me nou toch niet teleurstellen? Ik wil geen misbruik maken van je vrijgevigheid. En je bent er nog niet eens achter geweest? Oh, dat is niet echt iets voor mij, denk ik. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Kom eens even mee. Uh, Armin, waar gaan we naartoe? Mensen zoals jij zijn zeldzaam. Oh, Armin, geloof me. Ik, ik heb het naar mijn zin, maar die vrouwen achter... En ik dat... wil ook dat jij weet dat jij niet de enige bent... die met een beroepsgeheim weet om te gaan. Ja, kom. <laughs> ik, ik, ik snap je echt niet. Hi. Hallo. Ik ben Ruben. Ik kan zwijgen als het graf. Als het moet. Hoe heet jij? Uh, wil. Ah, wil. Vind je het goed als ik even bij je kom zitten? Oké. Okay. En ik kon je maar mama, je hebt me genaaid. Rustig nou, er is niks aan de hand. Ze gaan die fucking container openmaken en dat ding staat op mijn naam. Nee, op naam van je bedrijf. Ik kan elk moment worden opgepakt. Ik ga alles kwijtraken door jou, Lolo. Hoe moet ik dit uitleggen, Lea? Hoe moet ik het uitleggen? Luister, daar wordt op al gewerkt aan de douane. Achter de schermen. Je bent veilig, Sherman. Niemand kent jouw naam, niemand kent ons plan. Vergeet dat fucking plan, maar ik kon je, zo. ik kap ermee. Sherman, wacht nou even. Sherman! Sherman! U hoorde onder meer... Remy Sambo, Sander den Hartog en Hajo Bruins. Regie Chris Baiema en Jeroen Stout. Techniek Frans de Rond. Bezoek de website NTR. De Spin. De Spin. Een productie van Palantino Media. Naar een idee van Jeroen Stout.